to <laughs> De vormgeving beleefd aanbevelen, deals en co. Ja, dat verbind ik u even. Wat zegt u? Of ik niet vind dat u uw man wat vaak op de zaak belt, zegt u? Wel, nee, mevrouw Soedemo-Banjer. U bent dus al pas in het OJ-stadium, hè? Nee, het OJ-stadium. Weet u niet wat het is? Nee, maar dat is iets wat je haar fijn weet onderscheiden, hè? Als je aan de telefoon zit, hoe ver zo'n huwelijk gevorderd is, weet u wel? Weet u niet? Ja, zeker zeg. Kijk, het begint altijd met het verraste, oh, hè, als huurlijk nog nieuw is dus. De eerste twee, drie jaren, zo ongeveer, als ik doorverbind dan, hè, zo van, meneer Pieters, hè, ik heb uw vrouw aan de lijn. Oh, ja, en dan gaat het een beetje verwaderen hè, dan wordt het meer iets van, meneer Pieterse, uw vrouw aan de lijn. Oh, ja. dat ik meer, hè. Oh, en daarna krijg je dan achterin volgens het berustende, oh jee. Het kribbige, hé nee. Het norse, wat nou weer. En het vermoeide, oh dat nog. En het bezwerende, ik weet het niet. Nou, en u bent pas bij het berustende, oh jee. Hè? Dus uh, wie doet u wat? Kom, ik ga u even doorverbinden. Hè? Wat zegt u mevrouw Zoete Oh, het heeft niet zo'n haast. Nee, ik begrijp het. Dan laat ik uw mama gewoon in zijn werk, hè? Ja, graag gedaan hoor, mevrouw siette Dai! Daai! Zo, weer een stukje arbeidsproductiviteit en de dorrelvuurlijke komt Ah, ja. Het heeft niks menselijks, hè? Nee, je hebt er geen contact mee. Het is net als met bloemen. Of gebakken aardappeltjes, Of beestjes, kleine beestjes. Het is mooi, of lekker, of ontroerend. Maar contact heb je er niet mee. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, ik bedoel, er gebeurt niks. Hè? Er vindt niks plaats. Je kijkt elkaar maar eens aan en je lacht maar eens. Maar verder dan een soort van veredeld bekken trekken kom je niet. Zelden. Hoogstelden. Bij hoge uitzondering. Zeg maar nooit. Maar uh, waar hebben we het over? Over gisteravond. Iets gebeurd? Ha, nee, nee, dat is nou juist het onwaarschijnlijke. Dat er in feite niks gebeurd is. Maar dat wordt dan verkeerd uitgelegd, hè? dat blaast men dan op, Daar gaat men iets achter zoeken, achter mijn beer, bijvoorbeeld. Je wat? Mijn beer. Wat voor beer? Gewoon mijn beer, Een speelgoed beer, waar ik mee door de laan liep dus. Hè? En daar zoekt men dan iets achter, kennelijk. Hè? Dan komt men voor aan het raam, de buurman, de heer burgemeester, in zijn tuin aan het werk, avondbuurman. man kijkt op, ziet mijn beer. En heeft het gewoon niet meer. Functioneert niet meer. Reageert niet. Dus dan nog maar eens avondbuurman. Stilte. Avond, ah, meneer Meeuw. Mijn stemmetje. meneer Maar waarom hield je hem dan niet onder je jas? Mijn bier. Haha. <laughs> dan vraag je wat onder mijn jas. Ja, dan moet je hem nodig een bier laten kopen. is het kind. Nee, veef. Ja... Dan weet je tenminste zeker dat je s'avonds met een soort van pluche reus in je armen door de laan loopt te kuieren. Ik zeg tegen hem, waarom koop je niet met een en echte? Maar uh, waar had je hem voor nodig dan? Met meer, om baby mee te gaan zitten. Nee. Ja, zeker. Heb jij baby gezeten? Ja, nou, nog, ik heb baby gezeten. Ik zat even baby. Gezegd, zeg. Uh, ja. Bij wie? En waar? Bij jou en Poes. De netemannetjes. Jo en Poes man. Maar hoe haal je dat nou ook in je hoofd, zeg? Zakelijk. Hoe? Zakelijk, voor de zaak. Nou zeg, als ik een baby zit, dan zit ik hem uh, voor de zaak, hoor. Nee, <lacht> uh, Dat is de gemeentesecretaris. Die kan, je, uh, die kan je zakelijk maken en breken. Jo man. Ja, goed, maar dat weet je toch jij en kinderen? Nee, en dieren. Ik en dieren, zeg dat maar. Oh, heb je op een dier gepast? Nee, andersom, dat dier, dat past ook mij meer. Ach jee, hondje? Hondje? Kalf? Wat die voetbalagenten bij zich hebben. Zo'n Duitse Herman, hoe heet het? Ach jee, en uh, vals? Dat vroeg ik ook, ja. Is hij vals? Oh nee hoor, hij waarschuwt alleen maar. Ja, met de tanden in mijn keel, zeg. Hij waarschuwt alleen maar. Nou, dan voel je je wel even voor twee tellen, hoor. Mensen gingen een avondje uit. Ja, ook als een merkwaardig sfeertje. Als je aanbelt met je beer in je armen en je wordt opengedaan door een haas. Een haas? Ja, een Mensen gingen naar een balmaskee, gingen als haas. Dus toen zag je de burgemeester helemaal van zijn tramontane geraken, hè. Die ziet daar even de heer Beers met een beer en twee hazen op de stoel. En een Duitse Herman aan de kerel. Wat elkaar daar opgewekt een prettige toe te wensen. Oh, en die beer had je bij je om die kinderen zo te houden, natuurlijk. Ja, dat was mijn redding. Hoezo? Dat ik die bij me had, die spullen, hè. Dat ik neef even daarvoor naar die winkel had gestuurd om een beer te kopen en wat meer van dat spul. Een pistooltje en een toetertje en zo. Dat was mijn redding. Waren ze zo lastig? Die kinderen? Nee, die heb ik niet gehoord, nee. Nee, die hond met een toetertje. Dat, dat merkte ik gelukkig, hè, dat hij daar niet tegenkomt. Dan ging, hij op, dan ging hij gewoon op zijn staart zitten. Janken geblazen, ik toeter hij Janken. En als je ophield? Dan pakte hij hem weer even bij de keel. Bij wijze van baasvruwing dus hoor. Dus toeteren maar weer hè. Nee, dat is een avondvullend concert geworden hoor. Daar is Pol ook zo van in de war geraakt, heb ik begrepen. Hoe? Is die er ook dan? Ja die zal er niet zijn, die is er altijd <lacht> Morgen chef, oh. morgen Lien Hier, ja, nou zie je wel Dan ah, hoef je maar aan te denken of hij is er Morgen Paul ik vertel het net om te helpen, gisteravond. Ja, ik begrijp het, chef. Ik niet, ik begrijp er niks van, al. Ja, dat komt waarschijnlijk van die injectie, chef. Ja. Daar raakt u even van de kaart van zien. Hm. Wat ja. vertel je me nou? Ja. Injectie? Wie? Ja, de, de chef van die GGD-lui, weet je wel. Ja, ambtelijke willekeur op goed geluk. Iemand een naald in de bil jagen. <lacht> en de heren hebben het weer verdiend. Joh, nee, maar wat is er gebeurd dan? Ach, ja, niks. Zeg maar gerust niks. Er gebeurde daar in feite niks, hè. Maar, dat moet men weer nodig opblazen. Daar gaat men een punt van maken, Paul. Ja, escalatie van misverstanden, dacht ik, yes, chef. Ja. Te beginnen dat met de dames Peperplast, vermoedelijk. Oh, waar we er ook? Iedereen was er. Op de deur was iedereen daar. Maar die kwamen dus even, hè? die twee, de Peperplastjes, hè. Die kwamen dat wonder even schouwen. De heer Bieles als babysitter. Paniek. Paniek? Het bedachtje met Eduard en Amos. Wie zijn dat? Dat zijn die twee papagaaien, die nemen ze tegenwoordig mee uit. Op hun hoed. wat ah, een... zoet. Of dat zoet is zeg, had je de burgemeester moeten zien. Die daar voor zijn verbijstende ogen nou weer twee kwetterende paradijsvogeltjes op de stoep ziet staan... ...met twee godslasterende roofvogels op de hoek. Terwijl ik vrolijk op mijn toedertjes gaat blazen. ...om de hond van me weg te houden. Ja? Zeg, vroegen ze zo? Nooit, normaal niet. Kijk, komt geen lelijk woord over hun snavel. Maar zodra ze mij zien, hè... Ja. ...onwaarschijnlijk... Oh, ...wat die twee er dan een taaltje uitslaan, zeg. Dus ik... De trekharmonica maar uit de speelgoedzak gehaald. Oh, was dat voor die vogelchef. Ja, jongen, de enige manier ze heel te krijgen, Paul. Muziek, het liefst orgel, hè. Bij, bij de meiden thuis ook, hè. Als ik daarmee doe mee op visite ga, hè. Daar heb ik niks meer al. Ik kan daar dan de hele avond op het orgel gaan zitten rammen. Zal dat mijn voorkeur worden. ...en maak ik één maat rust, dan rollen de knopen door de kamer. <lacht> Over geloofscrisis gesproken. En wie waar, het paniek? Wel, nee. Niet? Wel, nee, dat noem ik, dat noem ik geen het paniek. Voor het paniek moet je bij de tante zelf wezen. Die gaan, die gaan dat saaien. He, die gaan, die gaan paniek zitten saaien. Wat was er aan de hand dan? Niks, niks! Dat blijf ik gewoon volhouden, er was niks aan de hand. Was er maar iets aan de hand geweest, hadden de kinderen maar stampij gemaakt daarboven. Ja, dat dat be be begrijp ik even niet, chef. Dan hadden die twee zich niet ongerust gemaakt, Paul. Waar ze geen paniek gaan zaaien, zo van. <lacht> zeg, ik hoor de kinderen helemaal niet, meneer Van Bielus. Dus ik van, nee, hey, als ze mij maar niet horen, Goed. <lacht> Nou, ik weet niet. Die kleine dus, hè. Met dat enige schrokken oog. Nou, ik weet niet. Ik weet wat niet. We gaan op stang jagen, die twee. Zich in de zenuwen gooien. Oh, harregat. Vind jij die kindertjes die eng stil, zus? Oh, mijn griezel. Ze zullen toch niks hebben? Oh, ben u toch een dokter, meneer Van Bierus? Een dokter is nooit weggegooid. ja. Die kindertjes moeten meteen een klisma, meneer Van Wieler. Wie weet zijn ze nog te redden. Begrijp je, paniek zal je elkaar onnodig op stand jagen. Vrouwen genoeg. Ja, gelukkig dat er dan één is die ze verstand erbij houdt. Zo is het en uh, wie bedoel je? Jij toch? Ik? Als, als ik met mijn toeter en met mijn harmonica al drie dieren in bedwang moet houden. Met die twee overspannen oude wijfjes op mijn schoot. Terwijl die arme schapen daarboven op hun uiterste blijken te liggen. Nou, neem me die kwalijk, zeg maar, dan kan je mij ook opvegen, hoor. Paul, wie het gek? Hé, hey chef, soort yes. van foliatoire, uh, begrijp ik. Een soort van groepswaanzin, dus, komt vaker voor. Ja, je zuster met die dikke duim, zou je bedoelen. Zeg, maar ben je dan niet even bij die kinderen gaan kijken? Nou, natuurlijk, ik was volledig bij me positief, hoor. Dokter gealarmeerd en daarboven ik. En uit, daar... Het hoofd naar beneden, diep ademhalen, en proberen te braken. Het normale eerste hulp dus. Hè. Ach jee, en wat zeiden ze? Laat ze op. De kleinste, tenminste hoor, de grootste zei helemaal niks. Hè. Die gooit me alleen maar een schoen aan mijn hersens, en die draaide zich om. En die kleine die zegt, laat ze erop, moet echt een jeugd, Hij ja, kinderen worden niet meer opgevoed binnen het gezagspatroon van uw generatie, chef. Ja, wetenschappelijke humberpol, duur woord voor straatschenderij. En jaag de Tuchthuis zou ze goed doen het thuis, zeg. Tegen iemand van in de vijftig, zeg. Iemand van nauwelijks in de vijf, laat ze erop. Tjoh, en wat deed je? Ik, ik laat ze erop. <lacht> Dan moeten ze maar hebben waar, wat erbij staat, hoor. Ja. Dat hebben ze hun beer gehad. Dat zei die dokter trouwens ook. Hij zegt, laat die maar slapen. Oh, er was al een dokter geweestje. Ah, zeker. Die overzag dat meteen. Die deelt even twee kalmerende prikken uit en die zegt, nou, daar zal u voorlopig geen last meer van hebben, meneer van der Bil. Rijptige man voor de rest. Okay. Die stakkers. Ja. Ja, en wat zei je, de dames peperplasten of van? Die zei helemaal er, er niks meer van. Die lagen meteen te snurken. Die had hij meteen de volle dosis gegeven. Die snurken dwars door mijn concert heen, hoor. Ja, begrijp ik dat hij de dames een injectie had gegeven, chef? Ja, je denkt toch niet die kinderen? Ja. Die staan over een jaar of vier op de hoek van de straat van aan hun eigen stickie te lurken hoor. Daar hebben ze geen aanmoediging van het ziekenvolk voor nodig. Hé, nee, maar. Vandaar, Chef, dat die twee dametjes daar zo vreemd in hun stoel lagen, Chef. Ja, een zeegorpel. Vooral omdat Edouard, het Amos, het goede voorbeeld volgden, hè. Die, die staken de krijsende kop op, maar even in de veren. Zodat ik weer een hand vrij had voor de beer. De beer? Oh ja. Die zat er ook nog steeds. Nee, die belde aan. Die, die beer. Nee. Jazeker. Ik zat nauwelijks, hè. Die bel. Dus ik naar de deur. Ik doe open. Wie staat daar? Hoi. Ja, goei. Hier. Maar, dat zei meneer niet, hoor. Terhelle. Meneer zei er geen een. Meneer... Meneer stond stiekem achter de hecht te lachen. Oh ja, maar... ja, Orling, daar heb je het weer. Daar sta ik weer stiekem achter de hechten te lachen. Als ja. ik die man een keer verrassen wil, vrempel nog een toe. Ja. Ach, goed, wat leuk, even. En waarmee? Met een beer. Alweer, Eef? Ja, maar dit keer een echte. Oh. Meneer verrast me even met een echte. Ja, dat had je gezegd, jij... Ik? zeker. jij was met die eerste weer niet tevreden, ja? Jij zegt... maar waarom koop je geen echte? Ja. Ja. Schamperend! Dat zei ik schamperend tegen je. Ah ja, maar jij zegt alles schamperend tegen mij. Wat nou? Ja, dat vraag je ook om. En dat krijg je toch. Ja, nee, zo goed zo denk ik er ook over. Als jij hem een beer vraagt, dan krijg je hem ook. Ja. Nog een gelukkig bulletje Begijnse vader bij de dierentuinwerk. Trouwens, anders had jij mooi naar je beer kunnen fluiten, jij. Ja, als ik al een hele avond naar mijn hond zit te toeteren... ...dan kan ik ook nog wel even naar mijn beer zitten fluiten, hoor. Doe maar, te helpen. Dat is schrikkelijk gek zeg. wat zei je? Tegen die beer? Ik zeg ze zijn al weg. Wie? Die hazen, Jo en Poes, de netenmannetjes. Ja, moet je horen, als ik twee hazen naar een balmaskee heb zien gaan, en dan staat een beer op de stoep, dan zeg ik ze zijn al weg. Ja. en wat deed hij? Ja, ja, wat deed hij, glimlachen? ...zacht mompelen en glimlachen... ...en met al zacht mompelen en glimlachend ...een draai om mijn test te verkopen... ...zodat ik zo de wc sla. Jazeker, en met dezelfde gemoedelijke motoriek... ...dat de keuken doorloopt... ...al waar meneer vriendelijk monkelend een bos soldaat gaat staan maken Ja dat is net zo'n soort huis als bij Bulletje Begijn zie je ja. dan kunnen ze de Sham ook wel aandragen blijven bij Begijn Oh heerlijk ze, en wat deed jij? Ja wat moest ik doen hè? Ik ga maar weer eens in de speelgoedzak niet maar. Ik wist er voor de aardigheid maar weer eens een pistooltje uit hè? Om dit ondier, ook dit ondier zal wel ergens een zwakke steen hebben dus probeer maar, schiet hem maar en ja hoor. Wat? Dood. Nee. Hoor. Met een klapperpistooltje? Dood. Liggen er dood liggen. Ja hij vroeger in een circus gewerkt, Arie, weet je wel niet. Ach goed, wat schattig. Of oh, dat schattig is te helpen. Vooral als je met die ongein die ellendige papegaai weer wakker schiet. Die op hun beurt die beer weer uit zijn doodslaap gaat zitten vloeken. Dus pak je trekharmonica maar weer. En toeteren maar jongens. En schiet de beer maar weer eens voor zijn raap. De baby's zitten verdiend het maar gemakkelijk, zeggen ze dan, Paul. Ja, het is me nu allemaal wel duidelijk, Chef. Nou, dat wordt dan ook wel eens tijdig, Paul. Want als jou iets niet duidelijk is, berg je dan te hellen. Als die er zich er even mee gaat bemoeien, verschrikkelijk, Chef. Ja, vertel eens dan, wat gebeurt er? <laughs> niks, niks! Er gebeurde niks! Dat praat je mij niet uit mijn hoofd. Maar het is toch wel menselijk dat ik daar een beetje moe van word, hè, van die herrie. Als, en, en dat ik Paul even draai, nietwaar? En als ik even op kalme toon om assistentie bel. Ja, het is maar wat u op kalme toon doet, ja. chef. Uw letterlijke tekst luidt... De grote, gouden pol, ik begin hier gek te worden, man... Als de donder opdraven, pol... En doe iets Christen de zielen. Ja, en dan allemaal meer... Jij de GGD, de politie in de brandweer. Nee, chef, nee. Dan nog niet, chef. En zelfs nog niet als ik neef Eef er aan de Haag tref... En als de kerel zich ongerust maakt, chef. Ja, ik zei nog tegen Goen, ik zeg Goen, volgens mij zit iemand daar in te kitaapst te worden, hoor. Mijn ja, bij uw eigen telefonische mededeling gek te worden, chef, sorry. Ja? Als ik dan een voorzichtige blik door de ruit werp, daarboven die twee onschuldige kinderen wetend. En ik zie u daar op een toetertje zitten blazen <lacht> En op een trekharmonikaartje spelen. En ik zie u daar terwijl de waanzin in uw ogen uitkijkt. Met uw revolve net uw derde slachtoffer maken, chef. Heus, maar dan waarschuw ik even het hoofd van de politie, hoor. De heer burgemeester, ik wel. Met derde slachtoffer, Paul? Ja, de beer Ari, chef. En wie nog meer dan? De dames, Peperplas, chef. Voor lijken hun stoel, eerlijk. u waren de sneeuwke, Paul. Dat had je moeten kunnen horen. Dat heb ik, chef. Het geluid van mensen die op het uiterste liggen. En als ik dan een dergelijk tafereel van dood en verderf voor ogen krijg heb, houdt u mij te goede. Dan ga ik niet eerst beleefd informeren wie of er misschien snurkt of wie er voor dode beer speelt. Maar dan handel ik je. Ja, de burgemeester waarschuwt vol van alles zegt. Die man was geloven ze zenuwen. Man was volkomen bij zijn positieve chef. Het eerste wat hij liet aanrukken was een scherpschutter. Wel ja, boom. Ja, Schiet maar voor zijn raap hoor. Dat is de baby, zit maar. Ja, ik. Eh, ik zei dat tegen die, man. ik zeg, richt u maar eerst op zijn toepetje. Zonder zijn toepetje is de goede gek nergens meer namelijk, weet je wel. Een toepetje? Daar heb je er, al, er al meer in. Wie heeft er eens het verhaal in de wereld gemaakt dat ik een toeketje draag? Ja, dat bedoel ik, ik denk dat is nou meteen eens even de gelegenheid om dat geruchtes officieel te laten ontzenuwen. Ja, politie schiet alleen in uiterste noodzak, ja. Ja, wat dat betreft hebben we al pech gehad natuurlijk. Ter helle, oma alweer pech gehad, ja. Dat ze een net toevalligse niet van zijn schedel hebben zich de heer agenten. Ja, ontzettend allemaal zeg. Ja, ja, ja. En hoe is ja. het afgelopen? Oh, uh, huis voorzichtig omsingeld Lien. En wij van de brandweer met de ladder aan de achterzijde stilletjes. Die kinderen het leven gered. Dus. Ja, ja, ja. Dit is maar hoe je het bekijkt, wordt, de helle. Het leven redden of kidnappen. Wat is het verschil? Maar je weet niet wat je ziet, hè? Als je daar boven een stommel hoort. Ik ga dus voor alle zekerheid maar eens al muziceren en schieten, pols hoog te nemen. En je ziet daar net meneer Pol hier met de malle helm op zijn hersen die slapende de schapen. Koeltjes het venster uitschuiven. Jee, Koel, cool. En wat zei je? Dat het een oefening betrofling en een malle bek trekken, hè. Rondendansje maken met de chef. Meedoen, begrijp je wel? Ja, nou, dan ga je toch wel helemaal aan de zin van de genesis twijfelen, hè. Als dat je brandweer is als ze met hun dronken koppen bij wijze van oefening... de netenkindertjes uit hun bedjes komen stelen. Oh, vandaar dat u zo driftig uit dat raam ging staan roepen, chef van... de koffie is klaar. Allee, allee, vol. Oh. Je probeert die mensen wel eerst zo gauw mogelijk weer wat nuchter te krijgen, nietwaar? Voor ze nog meer brokken maken, maar nee hoor, op zo'n moment moet je dan uitgerekend... zo'n telefoon... Telefo aan de lijn krijgen. Een telefoonmaniak? Ja, ja, zo'n engert, zo'n engert. Die dan niks zegt, je weet al... die alleen maar hoort ademen. Zo wat. Wiels hier. Mm. <lacht> Hallo. Mm. Ja, zeg ik, ik hoor u wel ademen. <lacht> ja, als u. Als, als u denkt deze grap nog lang vol te houden, zegt u dan, dan weet ik het. <lacht> <lacht> Dat soort. Ja, dat. Je vies om uh, over na te denken. Dat uh, was ik er dan even, ja. Jij? Ja. Waarom zei je dat niets? Nee, nee, dat was opdracht van de burgemeester, weet je wel. Die zegt, hij zegt: bel jij hem op en hou hem aan de praten. Dan zorgen wij voor de rest. Waarom zeg je er niks? Nou, daar hoef ik niks voor te zeggen, hoor, om jou aan de praten te houden. Jij is de krabbel. Oh, jongens, en toen? Goeie vraag, eigenlijk, hè, Want Maar je krijgt geen tijd om te stellen, hoor. Want dan heeft de branche, er komen dan Polmanje je Colbert al over het hoofd geslagen. En met drie hysterische straatagenten op je nek komen de witjassen van de GGD. Je wil even een straal has in je bil jagen. Net als de twee schateren de man thuis thuiskomen. Waarom niet? Twee schateren dan? Ja, die kwamen kennelijk van een nogal vrolijk feestje liep. Die waren als een meeuwvol. Oh, en wat zei je? Je, ik zeg alles oké, okay, is niks gebeurd. Het laatste wat ik nog kon uitbrengen. Van die straal bil. Oh, oh, daar zit Als je het over de telefoon mag in je jakje. hebt. Uh, vrienden, wel, en de doet de volgende morgen. Ja. ja, die is er, schat. Ik geef hem even. Ja, ja, dankjewel, bierzeer. Ja, meneer Ritterman. Attent dat u even bij. U bent zo even gebeld van wiens zijde, dus, zegt u, meneer Ritterman. Oh, van de zijde van de gemeentesecretaris. Nee, de man. Wat zegt u? Ja, nee, hij kwam even informeren wat er gisteravond in zijn huis was gebeurd.